Aan gedupeerde beleggers. De kiesraad van Haiti gaat de stemmen van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen hertellen. In de hoofdstad Port-au-Prince wordt al twee dagen gedemonstreerd. Volgens de betogers is er bij de verkiezingen gefraudeerd. De winnaar van de eerste ronde, Mirlande Maniga, heeft de uitslag verworpen. Ze zegt dat ze veel meer stemmen heeft gekregen dan de 31 procent die de kiesraad heeft bekendgemaakt. Van de andere twee kandidaten is de populaire zanger Michel Martelly afgevallen. Zijn aanhangers gingen woedend de straat op. Ook Amerika heeft bedenkingen over de uitslag in Haiti. En de kiesraad heeft voor de hertelling ook internationale waarnemers uitgenodigd. Het Britse lagerhuis heeft ingestemd met een verhoging van het collegegeld. In sommige gevallen zijn studenten straks 9000 pond kwijt, drie keer meer dan nu. Het regeringsvoorstel werd met de meerderheid van 21 stemmen aangenomen. Tegen de verhoging is wekenlang gedemonstreerd en ook vandaag trokken weer duizenden studenten naar Londen. Bij de parlementsgebouwen braken rellen uit, 19 mensen raakten gewond, onder wie een aantal politieagenten. Vooral vicepremier en leider van de liberaal-democraten Kleik lag zwaar onder vuur. Hij kreeg bij de verkiezingen in mei veel stemmen van studenten, omdat hij had beloofd dat het collegegeld niet omhoog zou gaan.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 Nou, daar heb ik eigenlijk helemaal zo van zin in. Want als ik daaraan denk, dan moet ik uh, uh, toch denken aan een afspraak die ik op 24 december heb. Met de mensen van de anti-slipschool. Rob Slootmakers anti-slipschool. Ja, want ik ga eens eventjes kijken of ik ook ijsvrij op de weg kan zijn... met mijn bandjes onder mijn Japan eronder. Zover is het in ieder geval nog niet. Welkom terug bij het tweede uur van Alternative FM. Hier is Leftfield en Africa Shocks. Met de bijdrage van Afrika Bambata. Dus de heren van uh, uh, Primal Scream en uh, Swastika Ice. En daarvoor natuurlijk Left Field. Met niemand minder dan uh, Afrika Mbata. Met Africa Shocks. Nou, dan gooien we nog even een beetje gas. En dat uh, is ook wat te merken, want uh, de band heet uh, Gangster. Was een eindexamenproject van een van uh, de leden, namelijk Daan van Putten. En ik lees zo raar bericht: hij schijnt tegenwoordig bij Bound te spelen. Hier is nog één keer no disguise. weet iemand in Haarlem die op zoek is naar een radio en uh, toch uh, zich afvraagt van, uh, kan ik dit uh, nou gaan horen, beluisteren, en noem maar op. Ja, dat kan, maar dan zul je inderdaad, uh, inderdaad dat radiootje moeten beschikken. Ik heb uh, begrepen dat uh, Frauke van S. de zangeres van de deze band, deze band die niet meer bestaat, want het was maar een project, uh, die woont tegenwoordig dus in Haarlem. En uh, dat uh, biedt perspectief, want dan uh, kan ze ook nog eens een keer zichzelf uh, terug uh, beluisteren. En dit was haar namelijk. Zij was degene die dit, uh, stem, uh, deze stem vorm gaf in het nummer No Disguise. Zo, dan is de kop daar ook weer vanaf. 17 minuten over 9. Uh, we gaan zo dadelijk eens even kijken of we kunnen, uh, het zover kunnen krijgen... dat we uh, ja, een, een nummer, uh, niet alleen een nummer... maar een, uh, ook een, een, een nummer van Kashmir Hakim gaan draaien... Is folk, Dus is, uh, duidelijk heel even wat anders uh, dan het geweld wat je net uh, om je oren hebt uh, gekregen. Maar ik had ook nog een gesprek met een goede man. Dus we zullen uh, hier en daar uh, even zo direct een tempo omlaag gaan. Nou, dat zal uh, nu nog niet helemaal blijken met, uh, met een bandje die toch... Nou, bandje. Uh, het is uh, toch een band die ook behoorlijk uh, ver was gekomen in, in een Amsterdam popprijs. geloof zelf de Winston-popprijs, daar hebben ze aan meegedaan. en die schijnen ze gewonnen te hebben. Maar Menno Timmerman, een manager hier in de omgeving, die heeft wel eens gezegd... ...ja, als je deze waanzin uh, hoort, dan is het nog half niet wat je eigenlijk ziet. Want de, het zien en het horen, dat is nog veel belangrijker, zei hij ooit. En uh, er was er ook nog een die ooit dat omschreef als... K.U.T. u herrie Maar goed, uh, zo erg is het nou ook niet. Maar ik heb het over klopje popje. Maar dan in een uh, studioversie. Hier dus Eufraat. Doe je op een stoel of op een kuk. Maak een stuk, maak het maar een stuk. een hele grote auto noem je ook wel eens een truck? Maak ik ben een beetje maak ik ben een beetje boos, ik ben ik ben een beetje boos, ik ben een beetje boos, ik ben een beetje ja. ik ben een beetje boos, ik ben een beetje boos, ik ben nou ja. ik ben een beetje boos, ik ben een beetje boos, ben ik dan zo Ik ben een beetje boos, ik ben boos. Ik ben een beetje boos, ik ben een beetje boos, ik ben soldaat. Ik ben een beetje boos, ik ben een beetje boos. Ja, soms ben ik aardig, maar nu. Whoopie, een beetje dit, een beetje dat, een beetje vlad op je gat, een beetje vlad op je gat, een beetje dit, een beetje dat, een beetje van op je gat, een beetje dit, een beetje dat, een beetje vlad op je gat, beetje op je gat, een beetje dit, een beetje dat. Een je vrat, vrat, fat, fat, op je gat Ben ik beetje boos Ben ik soms soms ook best wel wel Ben een beetje boos, ben een beetje boos Andy Magers heette die. en uh, Tenminste, dat heet hij nog steeds. En dat was Klopje Popje met Eufraat. Uh, vorig jaar in de tweede voorronde van de Rob Akda Award. actief geweest. Werden runners-up, maar uh, werden op een gegeven moment... bij het bekendmaken van uh, de runners-up of de runner-up... die in de finale mocht staan van de Rob Akda Award 2009-2010 gedisqualificeerd. Want ze waren niet aanwezig. Ja En als je dan, dan niet bent, dan mag je ook niet meedoen. Tenminste, zo simpel is het. Um, afgelopen uh, weken heb ik uh, heel veel aandacht besteed. Zo niet een beetje de laatste maanden aan de Hilsinger EP. Met name in het uh, programma De Muziek Boulevard op uh, zondag heb ik dat uh, veelal gedaan. Maar de maker van uh, deze Hilsinger EP is Kashmir Hakim. En om ook nog de mensen van Alternative FM een beetje vertrouwd te maken met deze folk. Uh, uit de jaren 60-70 uh, leest... Is het, ja, het is op jaren 60, 70 geweest gemaakt. En Kashmir Hakim is niet een doorsnee. Um, ja, singer-songwriter maar heeft toch wel een aantal um, songs gemaakt die een wat gevoelige snaren raken. En met name, zeg maar, uh, hij is, en dat hoor je straks ook in het interview. Meer een bruggebouwer. Dat wil hij eigenlijk zijn. Hij wil toch uh, uh, duidelijk wat. Uh, wat dingen onder de aandacht te brengen. En niet alleen maar over de liefde schrijven. Het heeft ook hier en daar een maatschappelijke inslag. Nou, dat uh, is in het kort waar het een beetje over gaat. Een van de nummers, en dat is uiteindelijk eigenlijk het allereerste nummer wat je aantreft op de Hillsinger EP, is Free People.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 Don't bury my tower down in my favorite city, London.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 was dat dus van de Hilsinger ep En uh, ja, ik zei al, ik had een interview met hem. Nou is het uh, geluid toch nog al erg uh, van, het, uh, van een uh, laag niveau. Dus ik uh, waarschuw je, uh, je zult even uh, de volumeknop wat harder moeten aanzetten. En ikzelf heb hem natuurlijk ook nogal uh, behoorlijk hard aanstaan. ...om het interview uit te zenden. Want ik weet niet uh, wat er met het opnameapparaat is uh, gebeurd... ...sinds ik een ander microfondraadje heb gekregen. Maar goed, uh, zal ik er verder ook niet moeilijk over doen. Ga in ieder geval zoeken naar de juiste afstelling. Zal wel nodig zijn ook, want morgen... ...dan zijn die voorrondes van de Rob Akda ...worden tweede voorronde. Maar goed... ...vandaag had ik dus een gesprek met Kashmir Hakim. Ook vooruitblikkend op het interview... ...wat ik dan uh, zondag nog een keer uitzend. Uh, zo, in dat licht... ...is dat gesprek ook opgenomen. Dus uh, ik zeg het er maar even bij... En dus uh, klonk dat gesprek als volgt. Op de Prinsengracht. Uh, het uh, is een winkel I Love Vintage. En het is ook te vinden op internet. www.ilovevintage.nl Maar de reden waarom ik hier zit is uh, omdat uh, we op zondagmiddag ook nog wel eens muziek van Kashmir Hakim. En die stond hier te spelen vanmiddag. Ja, dat klopt. Ik, uh, ik ben hier begonnen met de Volk Vintage Tour. Dat is een tour van uh, vandaag tot 15 december. Het was de mest 15 december en ik speel elke dag in een ander vintage winkel in Amsterdam. Uh, dat is de reden waarom je hier staat. Uh, het heeft wel een, een beetje een intiem karakter. Je bent daarmee uh, op het moment dat we hier spreken is donderdag. Uh, het, was nog, het was nogal, het was niet echt. Ja, het, het, het, het leek wel een beetje op een huiskamerconcertje. Ja, het was heel intiem. Het is op de Prinsengracht. Het is, uh, het is koud. Ik uh, ben begonnen te spelen om drie uur middags. Uh, dus dan is het natuurlijk uh, een stuk rustiger. Het is dus, uh, dus heel intiem, heel klein, maar ook wel heel fijn voor een, uh, voor, een, uh, voor een winkel, voor een vintage gevoel. En uh, de rest van de tour is allemaal een beetje naar werktijd, dus het, uh, het gaat heel top worden. En past denk ik ook wel hè? In, de, in de stijl waar jij je muziek in brengt, hè? folk, 70, 60, 70 jaren muziek. En dit is ook heel sterk, daar, uh, als ik in de winkel kijk, uh, de atmosfeer die je eruit ademt. Ja, ja vandaar ook dat ik die tour heb georganiseerd, dus puur vanuit... Uh, de sound die ik uh, blijkbaar heb en wat, wat mensen in mijn muziek horen. Uh, ja, de 70 stijl. En dat, dat, dat vind je nu terug in die vintage winkels. Dus uh, ik voel me helemaal thuis hier eigenlijk. En, uh, Alsof je eigenlijk niet weg geweest bent. Eigenlijk niet. En uh, ik zeg altijd van, ja, had ik maar, was ik maar geboren in de tijd van Hoodstock. Uh, van ik heb ook een interview gezegd, dan had ik uh, mijn best gedaan om daar zet uh, te spelen. <laughs> Is, nou ja, nu komen we dan toch weer een beetje op jouw muziek uh, terecht. Uh, heb jij daar altijd... Ja, ik zeg het dan maar, want we hebben elkaar natuurlijk eerder gesproken uh, in een zomersomstandigheid. Uh, maar heb jij altijd een beetje daar de basis uh, van de muziek? Vind je, vind je dat daar terug? Ja. Ik, um, ik, ik probeer ook helemaal niet meer uh, uit te wijken, zeg maar, naar uh, uh, andere stijlen ook. Ik, vind, ik, ik, ik merk ook gewoon, want ik ben ook altijd een, van nature een schrijver... En ik merk dat de combinatie met folkmuziek, dat, dat, dat is gewoon waar mijn hart ligt en waar ik vind dat ik uh, in groei en goed in ben. Dus vanuit ik ook daar echt me thuis voel. En, uh Maak je ook compromissen? Met wie? Ja, met een met publiek of is het uh, muziek uh, zoals jij het alleen, zoals jij het ziet, hoort? Uh. Nee, ik maak zeker wel een compromis uh, met het publiek. Ik, ik, ik schrijf niet alleen maar, sterker nog, heel weinig liefdesliedjes. Ik schrijf meer liedjes in de vorm van uh, uh, slaan tussen, tussen uh, in de maatschappij, met de uh, autochtonen, met, met, met verschillende topics. En in, in dat geval vind ik dat ik dan toch wel een, een, een, een, een, ja, een andere richting heb gekozen, zeg maar, dan de standaard uh, singer-songwriter. En vandaar dat ik me eigenlijk ook zing uh, in plaats van singer-songwriter. of corn Born and all is shadow It's gonna be come in the sun Je had het net over uh, Bruggen slaan in de muziek. Als we kijken naar vandaag de dag, is dat dan wel nodig uh, dat je dat juist doet? Um, ja, ik vind eigenlijk, sterker nog, ik vind eigenlijk dat het nu juist de tijd is om door middel van uh, een creatieve uiting, dan wel een boek, dan wel muziek, um, een brug te slaan. En, en, en, en, en te vertellen waar we mee te maken hebben in de maatschappij. Ik heb liever dat ik een liedje schrijf over een protestzoon of iets wat in mijn buurt gebeurt of iets wat we... Waar we andere uh, bevolkingsgroepen niet uh, in kunnen vinden of begrijpen, dan dat we zeg maar, uh, uh, op straat uh, uh, ruzie maken of zo erover. Dus liever op een vreedzame, leuke manier, muziek en, uh, ingepakt in, in, in, met woorden en, en, en, en muziek, dan, dan zongen die, dingen te gaan en zo dingen tegen elkaar bleren. Dus ik vind dat we, in die, dat, dat we wel een brug moeten slaan en dat we dat kunnen met muziek. En het moet ook zeker uh, blijven bestaan. Zie jij je dan zelf ook dan misschien als een soort uh, ja, boodschapper in dat opzicht? Hè? Ja, ze zeggen wel... ...don't kill the messenger, maar, maar ja, ik, ik, zo zie ik dat dan. Uh, hè? Het, het overbrengen van iets. Ja, ja nee. nee ik, Toch niet? Nee, nee, nee. Want ik wil niet... Uh, ik, ik vertegenwoordig geen, uh, geen groep, geen maatschappij... ...en ook geen politieke partij of helemaal niemand. Ik, ik schrijf gewoon mijn liedjes. En als andere mensen zich daarin kunnen vinden... Dan vind ik het fijn en dan vind ik het prima als ik zeg maar, zoveel hard onder de riem steek. Uh, maar ik ben geen messenger, dus uh, don't kill me. <laughs> dat is heel duidelijk gesteld. Zijn we daar ook, uh, is, dat, is dat, nee, oké, okay. stelling, stellingname is, maar goed, het, als je een stelling inneemt, dan zijn er dus of mensen wel voor je, of mensen die zeggen van, nou, uh, dat heb ik uh, liever even niet. Dat kan ook zo wel zijn, maar dan, dan moet je maar gewoon de middenmaat de nemen, denk ik. Uh, <laughs> Even over, over je Hilsinger, want dat, uh, dat is de EP die uh, je ja, al een tijdje alweer uh, hebt uitgebracht. Uh, heb je er nou ook nog plannen om uh, ja, wat meer mee te gaan doen? Ja, die, het is leuk, vijf, zes tracks, maar uh, misschien dat, uh, dat er nog iets meer achter zit. Uh, nou ja, De Hilsinger EP is zes tracks inderdaad en uh, vijf maanden alweer uit. Uh, er komt zeker een album, daar ben ik nog mee bezig. Uh, ik kan nog niet vertellen wanneer. In het nieuwe jaar wel, maar welke dat datum uh, weet ik niet en uh, nou ja, De Heelsinne was daar dus van een soort van voorloopstukje van en uh, nu komt er een soort van verlenging van. Dus uh, wat je kan verwachten is iets, iets in het verlengen van de Heelsinne. En wie dat niet kent kan dat niet van MySpace horen. Ja. Even over, want, want ja, het uh, klimaat in uh, muziekland is dan toch ook niet uh, dat je zegt, je dat? Dus het is eigenlijk uh, roeien met de riemen die je hebt? Nou ja, hangt het vanaf welk opzicht je dat uh, bedoelt. In welk opzicht? Nou, in welk opzicht? Ik, uh, kijk als, uh, als ik nu uh, naar de dag van vandaag kijk, uh, van ja, uh, we gaan 19,5% btw betalen over kaartjes en dat soort dingen. En dan denk ik, straks moeten de muzikanten zich meer als ondernemer gaan gedragen dan als muzikant. Ik denk dat dat al sowieso leeft. Dat je als serieuze muzikant uh, echt wel zeker een soort van ondernemer bent, deels. Ten, tenminste, als je, ik heb het in eigen weer gedaan. Dus ik uh, mailen uh, en weet je, distributie, uh, marketing, dat moet ik allemaal zelf doen. Dus ja, ik ken het eigenlijk al en nu met dat 19% verhaal, nou, ik word daar niet blij van. Want ik dat het zomaar zeggen en uh, ik heb het wel leuk om te zeggen, ik heb laatst een besloten concert gespeeld voor uh, een groep mensen, belangrijke mensen in Nederland. En waar waren ook ex-minister Heers uh, ex uh, Balim van de Binnenlandse Zaken is en ik heb hem uh, na mijn uh, intermezzo heb ik hem gesproken. En hij en mij over mijn liedjes. En ik heb hem dus verteld daarover. Dat dus kunst en cultuur daar gewoon niet op moet worden. En uh, ja, hij had er heel neutraal politiek antwoord op uiteraard. Maar het leeft ook gewoon zeker bij mij en gewoon sowieso bij de muzikanten. Dit, dit is iets wat ons best wel kan nekken, 19%. Uh, nog even een afsluiting uh, zeg maar want dat is dan voor de nabije toekomst de vintage tour to, to, tot 15 uh, december maar uh, kunnen we hier nog ergens uh, in het land nog ergens horen en zien? Uh, zeker uh, ik weet niet echt uit mijn hoop je kan even het beste op www.cashmere.nl kijken of dus op audio klikken dan kom je op mijn MySpace site er staan alle optredens op er zijn er nog een paar en in het nieuwe jaar heb ik in januari even een break wat radioshows maar puur vanwege wat opnames en dan om de mag weer, maar voor nu is het even, en zeker voor de Amsterdammers uh, morgen in het blijftje graag van het lijfertje dat is altijd leuk leuke mensen, leuke sfeer, dan moet je echt even langs komen, ik dat je goed bent dankjewel, alsjeblieft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 Nou, dat was hem dus. Kashmir, Hakim was dat. Met uh, het nummer Angels. En daarvoor hoorde je een interview wat ik met hem had. Tenminste een vorm van een interview. Uh, ik zal het nog eventjes uh, proberen te bewerken... dat het in ieder geval straks uh, voor de, de muziekboulevard wel te beluisteren is. Hij had het nog in het tweede gedeelte over het kraakpand. Het blijvertje in, uh, in Amsterdam. Dus mocht je daar nog uh, zin in hebben... dan uh, kan je daar morgen nog uh, terecht. Want daar schijnt hij te spelen. En anders zou ik nog eventjes uh, bij de Vintage Store, uh, of tenminste de Vintage Tour, daar even op googlen. Dan kom je nog wel uit op, uh, op een aantal optredens uh, bij een aantal winkels die hij dus doet. Um, hij is vandaag dus begonnen met uh, I Love Vintage. www.ilovevintage.nl heet die winkel officieel en uh, is te vinden op de Prinsengracht. Daar uh, heeft hij zijn eerste optreden gegeven. Morgen volgt deel 2. En dat gaat dan door tot uh, 15 december. En dan uh, vindt hij het wel weer even genoeg geweest voor de tijd. Maar goed... En waarom zet ik die muziek nou even wat harder? Omdat, uh, omdat ik uh, zeg maar nogmaals een uh, cd'tje had uh, gekregen van uh, de postbode. Een postbode die dus wel uh, nog uh, dit, uh, deze dagen heeft uh, gewerkt. Ja, en wat ik uh, nou zo, uh, zo leuk vond eerlijk gezegd... Uh, ...was het uh, ep'tje van Kees Mayfield. En hij heeft er toch behoorlijk wat werk aan, uh, aan gehad. Zo te zien, want er zit gewoon een heel keurig netjes een boekje bij een boekje waarin alle songs uh, erop staan. Kees Mayfield heet trouwens officieel Kees Veerman, maar dat even terzijde. Maar hij uh, heeft er uh, behoorlijk wat, uh, wat werk en uh, aandacht in uh, gestoken om uh, dat uh, ja, zo goed mogelijk uh, aan de man te, te brengen. Nou, daar is hij dan toch wel in geslaagd. Er staan uh, vijf nummers op op dat, uh, op dat EP'tje van hem. EP'tje. Uh, en ik vind het eerlijk gezegd wat je krijgt, dus met een mooi boekje erbij. Vijf euro. Vind ik niet... Uh, vind ik geen geld eerlijk gezegd. Maar goed, het zal uh, misschien wel eens heel snel kunnen gaan met deze Kees Mayfield. Want hij was vorige week uh, dinsdag te zien in de wereld draait door. Maar wij hadden hem al langer op uh, de korrel. En dat was sinds het optreden die hij had uh, gemaakt in Parkhuis Willemina. Kwartfinales van de Grote Prijs van Nederland. Dat is al in mei geweest. En toen uh, had ik al een aantal uh, dingen van hem al gedraaid hier bij ZFM. Nu dan dus echt het materiaal zoals hij zou moeten klinken. Chicken Hard. Harder Nes van Kees Mayfield. Driven by fury Made out of madness A mother's son Born out of sadness You won't let anyone near you If they pick red Then you just pick blue Don't ask for love Cause love hates you Why go around When you can break right through It should be clear What's wrong here You call it strength I call it fear I call it fear I call it fear, fear. You always get But forget to give A father son Forgot to live a field for with No more holes to dig a sky for with No more dreams to pick Don't hide from hate Cause hate loves you Why turn around When you've got nothing to lose It's all damn clear What's wrong here You just keep calling it strength And I call 19, uh, wat zal het zijn, eind uh, jaren 70. Toen uh, was dit uh, gemeengoed in Engeland. Joy Division en Deadly Souls. Het uh, bracht de tijd op uh, 10 minuten voor 10. En uh, wat zeg ik, Deadly Souls, Dead Souls, moet je wel goed uh, zeggen. 10 minuten voor 10 hier bij Alternative FM. ZFM antwoord uh, op de 106,9. Nee, goed donderdagavond, geen markers. Dus zal ik het even alleen moeten uitzoeken. Nou ja, we hebben er dan toch uh, genoeg werk. Dit komt trouwens ook weer uit de, de buurt van het uh, album Light of the Night. Het gaat goed met die jongens. Ze spelen tegenwoordig uh, zaaltjes plat hier in uh, de omgeving. Zo niet zalen, want in het patronaat hebben ze afgelopen vrijdag uh, gestaan voor een goed doel. En hoe het er verder gaat, nou, ik zou het uh, je kunnen zo kunnen vertellen, maar ik denk dat je er zelf ook bij kan als je op MySpace maar eens even gaat uh, rondneuzen. Het nummer uh, heet Dead of Night en komt dus, zei ik al, van het album Light of the Night. Hier is Ravolva. nou al een beetje af, maar goed, maar het maakt niet uit. Uh, <kijkt> dit waren ze. Rafal, ik besloot je in ieder geval zondag dit nummer helemaal uh, te gaan draaien. We sluiten af deze Alternative FM en dat doen we met een uh, echte regelrechte klassieker van uh, Metallica's Black album. Het openingsnummer Enter the Sandman of Enter Sandman. Wat mij betreft, graag tot over twee weken. Want over één week is er geen uitzending. Dus dan uh, weet je dat ook alvast. Geen auteur, dat Maar wel op 23 december. Dan zijn we weer terug. Dag! En stuur allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar net wel met het NOS-journaal. In Londen zijn rellen aan de gang na aanleiding van de verhoging van het collegegeld. Het Britse lagerhuis besloot daar vanavond toe. Woedende studenten raakten slaags met de politie en aan beide kanten vielen gewonden. Ook een auto met prins Charles en Camilla kwam in de ongeregeldheden terecht. Zwaar op weg naar een afspraak in het Palladium. Het paar bleef ongedeerd. Het regeringsvoorstel over de verhoging van het collegegeld werd met een kleine meerderheid aangenomen. Sommige studenten moeten straks ruim 10.000 euro per jaar betalen, drie keer zoveel als nu. De Chileense regering laat de gevangenissen verbeteren na de grote brand van gisteren. In een gevangenis in de hoofdstad Santiago kwamen 81 gedetineerden om het leven. President